Dat voelt goed. Oh, en je wist dat ik op je wachtte. Ik had gelukkig jasaklandaar, dus ik had iets. Hè? Ja, goed. goed, na een uur en veertig minuten vond ik de patroonhuls tussen de pastelen. Hij is dat vol aarde, hij was beschadigd. Nou ja, het heeft vaak geregend sinds april. En honden en andere dieren hebben er rondgelopen, mensen ook vast. Maar het was me toch wel duidelijk dat het een kogelhuls was. Hier, kijk. Hm? Mm -hmm. En wat nou? Oh, die gaat nu naar het gerechtelijk laboratorium. Dan leg ik hem in een plastic doosje en dan vul ik een kaartje in.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 Ook oh, goeiedag. Dag, Dag, Dag, Martin. Nou, nou, jullie maken een bepaald geen indruk. Nee, met reden. Jongen, jongen. Maar jij ziet er blij uit. Het is echt een metamorfose. Kom je hier doen? Hierheen komt niemand vrijwillig. Ja, ik wel. Uh. Jullie hebben hier een, uh, een of andere grappenmaker die Mauritsson heeft. Of ben ik misschien vergeten. Uh, de bankovervaller en vrouwenkleren. Dat moet je van hem. Oh, alleen maar even zien. Waarom? Ik vind het een beetje met hem praten als dat komt. Uh, het is nogal uitzichtloos.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 De partij was naar verhouding veel waard. Ja, ja, u geeft dat gif toe. En waarom nog niet? Voor zover werk begrijp je, is die smokkelpoging, want meer dan een poging is het nooit geworden. Prijaard. Nou, het zegt. En verder heb ik reden om te vermoeden... dat u een afpersing bent blootgesteld door die man's vert. U hoeft geen antwoord te geven als u dat niet wilt. Ik stuur u gewoon terug naar uw cel. Dan kunnen ze u weer eens onder handen nemen over die bankroof...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 Bijvoorbeeld, wat voor een naam u opgaf? Ja, sfeert natuurlijk. Hoe zou ik anders de zoon van de broer van die schoft kunnen zijn, hè? Had u, had u daar niet aan gedacht? Nee. Nee, eigenlijk niet. Ziet u nou wel. De dokter met wie ik praatte, die zei dat die oude zo gezond als een vis was... en uh, nog geen twintig jaar de pijp uit zou gaan. Ja, ik dacht dat... U dacht dat uh, u dan nog wel 180.000 kronen aan hem zou moeten betalen? Yeah. Uh, ja? Ja?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 Over het geheel genomen kunnen we dit gesprek wel eens ge beëindigd beschouwen. <hijen> wacht, wacht even, wacht even. Weet u dat zeker? Ja. Dat is een of andere tactiek, waar Nee, nee. Ik weet wat ik weet en wou, dat is alles. Ja, maar ik niet. Ik niet. Ik weet verdomme niet eens of die oude dood of levend is, want, want, want hier begint het juist ja. voor me te spoken. Spoken? Ja. Sinds die tijd is alles geweest alsof, alsof, alsof, alsof ik uh, uh, uh, verdoemd was, of hoe moet je dat noemen? En overweerd niet, draag ik eigenlijk verdomme levenslang voor iets wat ik niet gedaan heb. Maar niemand gelooft me. En ik kan niks bewijzen. En zij wel. Gek genoeg hebben ze allemaal bewijzen die alleen de duivel zelf ze geleverd kan hebben. Om terug te gaan. U begon z'n weg te bespioneren. Nee, maar. U vond uit waar u woonde. Uh, ja. ja. Ja. Dat was eenvoudig. Ik hield een paar dagen een oogje op hem. Checkte wanneer hij wegging en zo. Nou Dat was niet vaak.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 Nou, met u kan ik tenminste praten. Die anderen zijn zo verrekt, en stom. Nou goed, u hebt dus gelijk, het Park. <lacht> het zou u veel waard zijn he, om dit gesprek op te kunnen nemen, hè? Ja, ja. Ja, een mens kan niet alles hebben. <lacht> zo is het. <lacht> zo is het maar precies. Ja. Die verdomde Zwert moest nou maar eens even leren dat hij het onderste uit de kan had gehaald.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 Het is een sluwe vorst, die rotzak. Ja, nou, ik ben dat zo'n vraag, Nederlander. lander. Inderdaad, er is iets vreemds met die Mauritson. Iets dat ik, dat ik niet begrijp, ja. Wat wil je nou? Volledig inzicht in de menselijke geest? Wil jij een proefschrift over criminologie schrijven? ja, daar krijg je nou de tijd voor als je bureauchef wordt. Hé, dat is onder de gordel. Ja, Mauritson zal Godverdomme terecht staan. Vermoord, doodslag en bewapende roofoverval. Plus misdrijven met verdovende middelen en diverse andere dingen. Als dat je gelukkig maakt, valt. Maar uh, ik denk niet dat hij ooit zal bekennen. Hij ontkent alles.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 Ik heb er alles eens een reparateur bij gehaald. Nou ja, als het niet op de band gekomen was, dan nog niks. Mauritsson is technisch overtuigd. Ja, moordwapen is aan hem gebonden. Die geluiddemper, waarom heeft hij die niet bij de bankoverval gebruikt? <laughs> dat is nou eens helemaal jullie probleem, ja? Jullie hebben dat onmogelijke geval van die gesloten kamer op mijn dag geschoven. En ja, ik ben eruit gekomen. Maar nou is het jullie beurt. Gelukt om mij.